De rechter heeft dat afgewezen. Hij vindt de reorganisatieplannen van topman Victor Muller te vaag. Verslaggever Louis Dekker. Toen gisteren op de persconferentie de vraag werd gesteld... meneer Muller, wat gebeurt er als de rechter nee zegt? Antwoordde Muller, daar moet ik niet aan denken. Dit is dus heel slecht nieuws voor Saab. En nu, nu is de vraag hoe verder. Muller had het gisteren over een plan C... maar wilde daar toen nog niet over uitweiden. En de grote vraag is of hij überhaupt tijd krijgt om plan C uit te voeren. Een zaap heeft tot 29 september de tijd om in beroep te gaan.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 Nuon sluist een zonnecellenfabriek Heliantos in Arnhem. Heliantos maakt flexibele zonnepanelen uit folie. Met de flexibele zonnepanelen kunnen daken en gevels worden bedekt om energie op te wekken. De fabriek Heliantos werd in 2009 geopend, zegt de woordvoerder van Nuon. De fabriek die we nu hebben staan is een proeffabriek waarin het materiaal wordt ontwikkeld. en Om naar de markt te kunnen gaan hebben we een productiefabriek nodig... waarvoor nog een flinke kapitaalinjectie nodig is en waarvoor we... een partner zochten om ons kennis te uh, verschaffen om die productiefabriek te kunnen bouwen en ook het noodzakelijke kapitaal. En dat is niet gelukt. Door de sluiting verliezen 60 medewerkers hun baan. De gevolgen van de gaswolk die ontsnapte in het Rotterdams havengebied vallen mee. Aan het eind van de ochtend kwam er aardgas vrij uit een nieuwe terminal op de Tweede Maasvlakte. Vanwege explosiegevaar werd het scheepvaartverkeer stilgelegd, maar inmiddels kan er weer worden gevaren. De veiligheidsregio Rotterdam houdt de omgeving voorlopig in de gaten. Op dit moment richten wij nog metingen rond de Nieuwe Waterweg en uh, in de omgeving van Hoeven holland omdat de windrichting die kant op stond. Maar daar treffen wij op dit moment niks meer aan. En wij gaan natuurlijk samen met het bedrijf kijken wat nou, uh, hoe het nou heeft kunnen gebeuren, dit incident. Het aardgas ontsnapt uit de nieuwe LNG-terminal die nog niet officieel in gebruik is. De terminal wordt eind deze maand geopend door koningin Beatrix. Het weer bewolkt, af en toe een bui en een graad of 18. Morgen ook bewolkt met wat regen, maar wel iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. Er staan vijf files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, 4 kilometer bij de afrit Everdingen. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Hoogmade, 3 kilometer. De A12 Duitse grens Utrecht, voorknopend Waterberg 2. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij de afrit Den Dolder... De linkerrijstrook is daar dicht en dat veroorzaakt 4 kilometer file. En nog even naar het noorden van het land. Op de A28 van Groningen naar Assen staat 2 kilometer file bij Haren. Ook daar is een ongeluk gebeurd en ook daar is de linkerrijstrook dicht. Elsevier ontleed wekelijks actuele onderwerpen. We nemen afstand en bekijken de zaak van verschillende kanten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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur een interview met prinses Laurentien. Die over haar reis naar China vertelt. Over de schrijvers die zij daar ontmoeten en over de 10e Wereldalfabetiseringsdag. Vandaag is het de tiende wereldalfabetiseringsdag. En ook in Nederland zijn er zeker anderhalf miljoen mensen... die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven... en daar vaak in stilte mee worstelen. Iemand die zich daar met hart en ziel voor inzet... is prinses Laurentien van Oranje. Zes jaar geleden richtte zij de stichting Lezen en Schrijven op... en deze week is zij druk in touw met de Week van de Alfabetisering. Zeven jaar geleden richtte u de stichting Lezen en Schrijven op... om het probleem van de lage letterheid en de alfabetisering op de kaart te zetten. Toch is het aantal alfabeten in Nederland nog niet heel erg gedaald... Dat klopt. Uh, inderdaad zijn ze nog niet gedaald. Um, de, de, de cijfers lopen wat achter op de ontwikkelingen. Het toont ook hoe hardnekkig het probleem is. Dat het heel veel tijd kost en heel veel moeite van heel veel verschillende spelers... om het probleem ook aan te pakken. Dat gezegd hebbende um, uh, stond er wel vandaag in de krant... dat er een positieve trend wordt gezien um, bij de CITO-toets dat jongeren beter zijn in lezen, schrijven en rekenen. Mm -hmm. Dus er zijn positieve trends, maar nogmaals, daar kunnen we niet van op aan. We moeten dit nu echt ook blijven vasthouden. Had u van tevoren verwacht dat het zo'n ingewikkelde en, en taaie materie zou zijn? <laughs> nee, absoluut niet. Ik begreep wel vrij snel dat uit de gesprekken met mensen... die op latere leeftijd hebben leren lezen en schrijven... hoeveel het met mensen doet... Uh, dus hoe diep dat gevoel gaat en hoeveel je moet overwinnen. Maar het was echt een probleem dat iedere laag... Um, uh, kwamen er weer drie uh, andere aspecten naar voren. Mm -hmm. Ja, Dus het is eigenlijk ook wel onderschat geweest waarschijnlijk dan toch een lange tijd. Dat is het zeker. Ik denk dat het zeker ten opzichte van tien jaar geleden... toen ik er voor de eerste keer um, uh, over sprak... dat we echt op maatschappelijk niveau het taboe hebben... toch grotendeels weten te doorbreken... Nogmaals, dat wil niet zeggen dat mensen het nu niet nog steeds moeilijk vinden... om over die drempel heen te stappen. Ja. Ik denk ook dat we, dat we de koppeling hebben gemaakt... tussen het voorkomen en het verminderen, wat ontzettend belangrijk is. Je moet helemaal aan het begin beginnen. Eigenlijk het moment dat kinderen uh, geboren zijn. En dat ook heel belangrijk dat taal- en rekenvaardigheden... als sleutel worden gezien tot andere oplossingen. Op het gebied van gezondheid, uh, financiële beslissingen, veiligheid. Um, uh, dus... Nu is eigenlijk de volgende stap, de volgende uh, tien jaar... dat we echt de grote aantallen moeten bereiken... en dat we de samenleving moeten gaan mobiliseren... Om mensen te, bij, mensen te helpen. Om mensen erbij te betrekken en dan niet alleen maar kunnen lezen en rekenen, maar ook gewoon men kunnen doen. Wat voor mensen hebben we het over? Dat is juist een deel van het probleem. Uh, we hebben het over een enorme diversiteit: het zijn uh, mannen en vrouwen, uh, werkende, niet-werkende. Uh, ze, ze zijn in steden um, en in, uh, op het platteland komt het probleem voor. Het gaat om zo'n anderhalf miljoen volwassenen. Uh, daarvan is ongeveer um, uh, naar schatting zo'n zo 69% uh, in Nederland geboren en getogen. Van de kinderen verlaat nog steeds zo'n 25% de basisschool met een leesachterstand van twee jaar. 25%? Dat, dat is een kwart, is, dat kwart van de kinderen? Dat is een kwart van de kinderen en daarom is er ook de afgelopen jaren ongelooflijk hard gewerkt en om, om uh, het belang van taal uh, en dus lezen, schrijven en rekenen Um, echt op de kaart te zetten. Um, uh, daar is heel erg hard aan gewerkt. En, en een heel belangrijk aspect is dat de meerderheid... van de volwassenen, laaggeletterde, uh, is uh, vrouw. En daarvan heeft 20% een kind um, van 12 jaar en jonger. Mm -hmm. En wat dat aantoont, is zeg maar, de vicieuze cirkel waarin je terechtkomt. Want als een moeder niet haar kind kan voorlezen, dan, kom je dus, dan, dan, dan geef je dat dus ook weer door aan je kind. Mm -hmm. En zo in die visuele cirkel, die moeten we ook doorbreken. Ja. nou We gaan zo meteen ook nog even luisteren naar een voorbeeld... van iemand die in deze situatie verkeerde. Eerst nog even over uzelf, want u bent toch ook al een hele tijd... met dit onderwerp bezig. Blijft dat interessant voor u? Absoluut, absoluut. Sterker nog, ik realiseer me steeds meer... hoe belangrijk het is, uh, de, de sociaal-economische aspecten... Maar uiteindelijk gaat het me erom, word ik gedreven, denk ik, door twee, uh, twee uh, dingen. Ten eerste, iedere keer weer toch de verhalen, de, de levensverhalen van de mensen zelf. Maar ook wat het doet met een samenleving. Ik geloof in een samenleving um, uh, dat het belangrijk is dat we elkaar ruimte gunnen. Maar je, kunt je, je kan de ander alleen ruimte gunnen als je gelooft in jezelf. Als je zelfvertrouwen hebt. En daarom geloof ik dus heel erg hier in dit onderwerp... als sleutel tot anderen en tot de manier waarop je functioneert in een samenleving... Ja. waarin de samenleving alleen maar bij gebaat is. Hoe is het voor u? Want u komt zelf uit natuurlijk een heel ander milieu. U verkeert in een heel ander milieu. U komt dan in aanraking met mensen die in, de, in deze omstandigheden zijn. Dat is toch ook wel een grote kloof? Ervaart u dat ook zo? Ik geloof dat als je naar mensen luistert... en echt geïnteresseerd bent in het verhaal achter mensen... dat maakt het helemaal niets uit waar je vandaan komt... of wat je gestudeerd hebt of uh, hoe je in het leven staat... Dat is waar het om gaat. Als we dat allemaal net iets meer uh, kunnen doen... Dan, uh, nogmaals, dan is iedereen erbij gebaat. Maar ik, uh, ik heb dat op die manier nooit ervaren. Ja. Laten we eens luisteren naar zo'n verhaal. Uh, dat is het verhaal van Rob Weijers. Hij uh, verzweeg 45 jaar voor de buitenwereld... dat hij niet kon lezen en schrijven. Onze verslaggever Richard Groeneboom die ging met hem... naar het Utrechts Medisch Centrum. en Daar hebben ze een speciale aanpak voor mensen zoals Rob. Ja, we ik nu in Utrecht en ik moet daar uh, bij het UMC zijn... maar hier staan zoveel borden en ook borden dat ze met de wegen bezig zijn. Poeh, is dat verwarrend. Echt, uh, je, bent, zie, je zit ze wat te hyperventileren in de auto. Vroeger vaak fout gereden? Heel veel, heel veel fout gereden. Ben ik wel eens verdwaald dat ik met mijn werk zelf twee keer uh, heb moeten tanken... dat ik de weg uh, verloren was. Toen zat ik op een gegeven moment aan de Bellige grens en dacht van... Oh, hoe moet ik nou thuis in te komen? Mm. Ja... Dat is zo angstig in mijn leven geweest. En tegen 11 uur, 12 uur kom je pas thuis. Hmm. En ja, je was om half vijf vertrokken, dus ja, dan ben je echt helemaal uitgeput. Hoe heeft u dan eigenlijk uw rijbewijs kunnen halen als u niet kon lezen en schrijven? Nou, het rijden ging gelijk goed. Ik kon dingen heel goed onthouden, de borden ook. Alleen eh, op papier en theorie, dat lukte gewoon niet. Dus zakte ik iedere keer voor. En gelukkig kon ik die mogelijkheid om het mondeling te doen. 45 jaar ging Rob Weijers als analfabeet door het leven, zonder het aan iemand te vertellen. Zeven jaar geleden doorbrak hij het zwijgen en vertelt erover tegen zijn huisarts. Hij gaat alsnog naar school om te leren lezen en schrijven. Vandaag ga ik met Rob naar het Academisch Medisch Centrum in Utrecht. Daar is een project gestart om lage laaggeletterdheid bij patiënten en medewerkers aan te pakken. Goeiemand, op de uh, hartafdeling. Waar is die? Uh, in het ziekenhuis... Deze gang uitloopt aan het einde naar rechts. En dan een stukje doorlopen, staat aangeven. aangegeven. Einde? Rechts? Ja, naar rechts. Naar rechts. Bij de polyklinieken. Oké, okay, bedankt. Ja, graag gedaan. Ja. Nou, goed onthouden? Dat waren hier op het einde, rechts. Ja dan, ja, dan kun je wel de polyklinieken. Dat is nu, nu kon ik dat lezen. Maar vroeger had ik er heel veel moeite mee. Dus dan was het eigenlijk op elke hoek vragen van... Uh, elke waar hoek moet je... vragen, waar moet ik zijn? Dan was ik misschien daar weg... En dan stond ik hier al weer te kijken, wat moet ik nu? En dan was ik gekeken dat hij niet zag dat ik het weer aan andere mensen ging vragen. Ja. Dus dan ben je nog geen tien meter verder en dan ga je het weer vragen? Dan ga je weer aan iemand vragen, wat moet ik zijn? Nou, zo traps geweest kwam je toch op de plek van bestemming. Dan had je misschien aan tien man gevraagd, wat ik moest zijn. Doordat Rob met niemand sprak over zijn anafalbeet zijn, bouwde hij veel spanningen op. Dit zorgde voor gezondheidsproblemen. Vaak was hij in het ziekenhuis te vinden vanwege hartklachten, rugpijn en diabetes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 Dat had ik zelf ook nu momenteel niet, uh, niet begrepen. Ook, ook meerdere dingen heb ik nu niet kan begrepen. Dat ik dat 45 jaar verborgen heb kunnen houden. Nou, je ligt een hele stapel folders en brochures. Ja, hè? ja, ja. ja, ja. Maar als je dan zo'n boekje opent, is dat dan nog vrij pittig voor u om dat te lezen? Kijk, hier heb ik nog een beetje moeite. Op welke afdeling ligt de kliniek... Patiënt? Op patiënt, ja. Kijk. Ja. Dat zijn moeilijke woorden. Moeilijke woorden, ja. Met die puntjes erboven. Nou, dat is allemaal verwarrende woorden dit. Rob heeft op school gezeten, maar daar was weinig oog voor zijn moeite met lezen en schrijven. Na een paar keer te zijn blijven zitten, gaat hij op 15-jarige leeftijd van school af. Hij gaat onder andere als stratenmaker aan de slag. Hij heeft heel wat smoesjes moeten verzinnen om zijn lage te verdoezelen. Ja, noem maar op, de brel vergeten. Vroeger was het dat ik met gemeentes rondliep. En dan keken ze naar het straatwerk. En dan moest ik vaak opschrijven welke straat tot de stukken die niet goed waren. En uh, dan schreef ik dat op. Toen zei de gemeenteman wel eens tegen mij... Rob, we schrijf je te klein? Ik zei, ja, dat is mijn manier. Ik kan dat lezen. Dat is mijn handschrift. Maar dat kon ik eigenlijk niet lezen. Maar doordat hij er manier achter kwam dat ik niet kon lezen en schrijven. Maar dan later, als ik die man van de gemeente weer afgezet had... ging ik nog terug om al die plaatsen op te schrijven. Ik ging er bij het bordje staan en schreef ik die op. Want thuis moest de vrouw dat weer overschrijven... ...dat ik de volgende dag weer aan die jongens verder kon geven... ...of met die jongens mee om die punten weer uh, te kunnen vinden. Want nu heeft u geen werk meer op dit moment? Nee, ik ben nu uh, arbeidsongeschikt. Buur door altijd die spanningen. 45 jaar heeft u dat geheim voor uzelf gehouden. Ja. Wat was er na het moment dat u met het verhaal voor de draad kwam? Op een moment dat mijn vrouw een heel ernstig auto-ongeluk kreeg... Uh, ja, toen kwam ze heel lang op, op, op bed te liggen. En toen moest ik er zelf op uit. Dus boodschappen doen. Uh, allerlei formulieren, dingen doen. Ja, dat zette mij wel aan het denken. En ook de vrouw van Stelvoorde was echt met haar ongeluk iets mis gegaan... om mij zo achter te laten in deze wereld. Ik had zoveel steun aan haar en, en, en ze hielp met me met van alles en ze beschermde me. Als zij weg zou vallen, zou voor mij een heel groot probleem zijn. En dat zette mij aan het denken dat ik naar mijn huisarts gegaan ben. En hem vertelt, met knikken de knieën, hem vertelt dat ik niet kon lezen en schrijven. En hij zei ook van, dat snap ik niet. Dat heb ik nooit gemerkt aan jou. En of er mogelijkheid is dat ik het kon leren. Nou zei hij, Ik ga vanmiddag gaan zoeken of er ergens iets is. En dan laat ik het jou weten. En hij baalde me smiddags op. van Ik heb iets gevonden waar je kunt en ga daar eens beberen. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Wel heel bang, want het was in hetzelfde dorp dat niemand iemand daar naar binnen zag gaan. Dat dus ze zouden zeggen van, wat moet jij daar uh, op die las? Maar ze gaven daar ook computerlas. Dus als er iemand vroeg aan waarom ga je daar naar die scholen binnen? Dan zei ik vaak, ik doe computerlas. Maar dat was puur Nederlands. Ja. Maar puur dat, dat ze het nog niet mogen weten. We zijn hier bij de polikliniek. Het zijn ook veel moeilijke woorden, hè? Als we nou eens even hier rechts kijken. Kunt u dat wel goed lezen, wat daar staat over de eh. Uh, programma. Nee. PRE Programma. St. Nee, dat is nou nog moeilijk voor mij. Ja. Pre-operatieve screening. Een heel moeilijk woord. Ja. Daar zou ik nou. Daar heb ik nou nog heel veel moeite mee. Rob Weijers is niet de enige die moeite heeft met bordjes en folders in het ziekenhuis. Het Utrechts Medisch Centrum liet onderzoeken of de informatie die in het ziekenhuis wordt verstrekt wel wordt begrepen. Hieruit bleek dat 10% van de patiënten veel informatie niet begrijpt. Daarom is er nu een project opgestart om hier wat aan te doen. Josien van der Tocht en Janine van der Giesen zijn verantwoordelijk voor dit project. We zijn bij de Postpoli gaan kijken. We hebben een onderzoek gestart. Daar zijn dus patiënten gevraagd om mee te doen. We hebben natuurlijk niet gezegd dat het een onderzoek was naar laaggeletterdheid. Er is een gevraagd of zij mee wil doen naar een onderzoek naar de kwaliteit van ons voorlichtingsmateriaal. Dus ze zijn gevraagd om een testje te doen. Dat is een redelijk gevalideerd meetinstrument. Dat laaggeletterdheid meet, wat eigenlijk gezondheidsvaardigheid meet. En dat testje hebben ze ingevuld. En uit dat testje kwamen dus inderdaad een aantal resultaten. waaruit blijkt dat ook dat laaggeletterdheid. ook in het UMC Utrecht speelt. Wat gaat er verder nu gebeuren om hier wat aan te doen? Nou, onze eerstvolgende stap is nu de bewustwording. Want het blijkt als wij hier aan artsen vragen van hoeveel procent van onze patiënten is... denk je, hè? of niet goed in staat om ons materiaal, voorlichtingsmateriaal te begrijpen. Dan zeggen ze, nou, iedereen of één procent misschien of twee. Maar dat is dus een enorme onderschatting. Dus onze eerstvolgende stap is dat we de organisatie bewust van willen maken. Dat wel degelijk, ook al schrijven wij voor ons gevoel begrijpelijk Nederlands... nog steeds het voor heel veel mensen... Uh, niet goed te begrijpen is. Dat kwam ook uit dat onderzoek waar we dus uh, begripsvragen gesteld hebben over een folder. Dat die toch gewoon regelmatig, uh, die vragen niet goed beantwoord worden. Maar we willen ook daarnaast, en dat is denk ik ook belangrijk om te noemen... kijken in onze processen of we die dingen echt moeten veranderen. Zodat ze ook toegankelijker worden voor mensen die uh, dus minder goed lezen. Wij sturen bijvoorbeeld vaak al, voordat je hier op de poli komt... een uh, heel pakket met vragen naar patiënten van wilt u dit eerst invullen en als u dat terugstuurt... maken we voor u een afspraak. Als mensen dat pakket niet invullen, rustig tien a vol met vragen... dan komt er dus ook nooit voor die patiënt een afspraak mm. op de poli. Dus dan verschijn je uiteindelijk al niet eens in ons ziekenhuis. Mm. En dat lossen we niet op door die vragenlijst simpeler te maken. Dan moet je toch echt kijken, moet misschien die hele stap uit dat proces geschrapt... en mag een mm. patiënt gewoon eerst komen en dan... Met de uh, arts of iemand achter de balie naar die vragen kijken. Ja, Rob Wijers, u bent uh, natuurlijk ervaringsdeskundige, heeft het gesprek zo aangehoord. Ja, het lucht me heel op om dit verhaal zo te horen van die twee jonge dames. Ja. Dat er zoveel aan gedaan wordt. Dat, dat, dat doet me gewoon goed. Nog eventjes over dat voorbeeld wat u net noemde. Pre-operatieve screening is een ontzettend ja. moeilijk woord. woord. Wat voor woord zou u daar graag willen? <laughs> waarbij je hetzelfde zegt. Dat is heel moeilijk nou in één keer zo te zeggen. Even kijken. Ja, we houden het eigenlijk precies in dat je daar de vragen eerst. Ja. Dat is lastig, hè? Ja, precies. Ja, voor de, al de, al de operatie, ja, ja, voorbereiding op operatie, zoiets. Ja. Ja. Hè? Dat, ja. Dat, ja. Dat, ja. ja. ja. ja. Maar Maar ja. voor, voor een operatie kraakjes? Ja. Maar misschien moeten jullie met elkaar nog eens om op een ander moment. Hè? Ja, ja. Zeker, ja. Doen, denk ja. ik. Hè? Ja. Ja. Ik vind al, ik zie je blij om te horen. Wat ze allemaal doen, gaan doen dan. Dat vind ik al heel uh, compliment. Dank je wel. Ja, dat compliment van Rob is voor de medewerkers van het Utrechtse Medisch ja. Centrum... die hun best doen om moeilijke woorden zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Ik praat verder met prinses Laurentien, oprichter en voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven. Uh, dat verhaal van Rob, is dat herkenbaar voor u? Dat is heel herkenbaar. Ik moet zeggen dat iedere keer als je dit weer hoort, um, dat doet me heel veel... En um, ik vind het fantastisch hoe hij samenvat eigenlijk ook waar het in de kern om draait. Zowel bij het probleem, maar ook bij de oplossingen. En dan zie je dat um, het UMCU uh, dat hij zich nu er zo voor inzet, is, uh, is fantastisch. Is echt een voorbeeld ook. Um, uh, dat je ziet dat de mate van taalvaardigheid zo'n grote invloed heeft... op um, het functioneren in een hele andere omgeving. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Is het niet raar dat een ziekenhuis dat op moet pakken? Juist niet. Um, de betrokkenheid van de gezondheidssector uh, groeit de laatste tijd. En um, dit is echt, inderdaad, zoals ik al zei, een heel goed voorbeeld... van waar um, uh, de oplossingen laten zien... Dat alles begint bij bewustzijn, zoals deze mevrouw zei. Um, uh, het begint eigenlijk al dat we iemand een enorme drempel opwerpen. Um, uh, want voordat hij überhaupt bij het ziekenhuis is gekomen, is er al een enorme grote papieren massa waar die zich doorheen moet worstelen. Mm -hmm. En dat is dus een drempel naar het ziekenhuis. Dus ik begrijp heel goed dat het ziekenhuis zegt van ja, daar zijn wij niet bij gebaat. Nee. En ik vind juist ook de aanpak van zowel de aanpak bij van de eigen mensen. Um, als bij de patiënten. vind ik fantastisch bij, deze, bij dit ziekenhuis. Ja. Ook de overheid probeert mensen op te sporen... en uit dat taboe en die anonimiteit te halen. Zoals dat ziekenhuis hier dus ook doet. Wat zou er nog meer moeten gebeuren op dat terrein wat u betreft? Nou, ik sprak al over die, het mobiliseren van de samenleving. Um, we hebben uh, verschillende voorbeelden uit andere landen um, uh, waar echt gekeken is naar hoe kunnen we nou echt um, uh, de kracht uit die samenleving halen en gebruiken om mensen in je omgeving te helpen om voor dit probleem uit te komen... en er dan vervolgens ook concreet iets aan te doen. Mm -hmm. Want zoals u al terecht zei, nu moet het echt ook nog naar de grote aantallen. Ja. En um, uh, dat is eigenlijk nu de volgende fase. Ja, er komt vandaag een, een actieplan van minister van Bijsterveld. Uh, wat, wat staat daarin? Klopt, dit is een heel erg belangrijk um, uh, moment. Dat, uh, ten eerste is het um, breed gedragen door het kabinet... Dat toont ook aan dat, uh, dat laaggeletterdheid... en het belang van geletterdheid um, en taal en, en reken- en leesvaardigheden... wordt gezien als een, een sleutel tot heel veel andere uh, plekken. En wat er hier gaat gebeuren is dat, er, um, uh, dat we dat we vooruitkijken en dat we inderdaad moeten, moet de ambitie moeten stellen... om naar de grote aantallen te gaan. Ja. En staat dat ook in dat plan van de minister? Daar is die ambitie wordt, is die ook in uitgesproken. Ja, en dat spreekt u dan daar ook in aan, neem ik aan. Absoluut. Ja. Over laaggeletterdheid gesproken. U bent onlangs in China geweest als schrijver. Schrijver van een kinderboek. Dat is natuurlijk bij uitstek een land... waar lage laaggeletterdheid nog op veel grotere schaal voorkomt dan in Nederland. Heeft u nu soms het gevoel van... ik moet mijn werk ook nog verleggen naar een groter deel van de wereld? Nou, ten dele doe ik dat ook wel. En, en lever ik mijn, uh, mijn bijdrage hopelijk um, uh, op internationaal niveau via uh, UNESCO... waar ik special envoy van ben. Um, uh, en ben ook in die hoedanigheid heb ik ook wat gesprekken gevoerd in China. Nee. Um, uh, en ook op Europees niveau uh, ben, ik, uh, ben ik aan het werk. Dus, ja. Maar wat wel interessant is, is dat je, kijkt, dat, je, dat je ziet dat de aanpak die we in Nederland hebben gehad... de afgelopen jaren met zoveel verschillende spelers... Het de verbinding tussen voorkomen en verminderen... het niet als onderwijsprobleem zien, maar echt als samenlevingsprobleem... dat spreekt erg aan. En ja, dat is toch wel mooi dat we dat, dat, dat Nederlandse voorbeeld... dat we dat ook op internationaal niveau kunnen uitdragen. Ja, ja, en daar kon u in China ook over spreken. Even nog over dat bezoek aan China, want u was daar ook om uw boek te presenteren. Een kinderboek. Ik begreep dat er erg veel belangstelling voor u was. Een prinses met een boek. Was het leuk om daar te zijn? Ja, het is, het is een fascinerend land. Uh, ik ken verschillende landen in Azië uh, omdat ik uh, destijds in Japan heb gewoond. Uh, China is totaal anders. Uh, uh, Chinezen zijn totaal anders van wat ik er in zo'n korte tijd heb van kunnen meekrijgen. Um, uh, ja, het is natuurlijk heel spannend en je bent je erg bewust van, van de enorme schaal en grootte uh -huh. van een land als China. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, laaggeletterdheid en de uitdagingen die ze daar hebben. Ja, en, en hoe is het met kinderboekenschrijvers? Zijn die er veel eigenlijk in zo'n land als China? Er zijn er uh, redelijk wat kinderboeken schrijvers. Er zijn er ook wat, een aantal internationale schrijvers die daar um, uh, langzamerhand aan het doorbreken zijn. En we hadden uh, goed contact met wat ze noemen: de King of Fairy Tales, die, um, uh, die ons, uh, die en die mij, de, de illustrator. En mij uh, dit, uh, ondervraagde over het, uh, over het boek. En ja. uh, het was een mooi contact uh, tussen die twee culturen. Ja. Nou is er nog wel wat te doen geweest over dat bezoek van de Nederlandse schrijvers uh, aan China. Over de botsing tussen de Nederlandse schrijvers en Amnesty International. Heeft u daar wat van gemerkt? Nou, Natuurlijk um, uh, hebben we allemaal daar ter plekke ook de Nederlandse kranten gelezen. En um, ik denk dat uh, iedereen op een eigen manier het belang van uh, de dialoog... Uh, onderstrijft. En ik denk dat van waar je het ook uh, beziet, daar niemand uh, tegenin uh, kan gaan. Nee, nee, ik begrijp dat het voor u misschien lastig is om zich daarover uit te spreken. Maar wat voor positie zou u daar dan in, in willen nemen? Je zag heel duidelijk in Nederland mensen die zeiden ja die schrijvers moeten zich uitspreken. De schrijvers in China zeiden nee, we willen gewoon praten met de mensen. En dat is veel vruchtbaarder dan uh, actie gaan voeren. Iedereen heeft het op zijn eigen manier ingevuld. Um, uh, bij mij ging het eigenlijk uh, rondom twee thema's. Uh, en, en ben ik de dialoog aangegaan met verschillende uh, mensen... Uh, rondom duurzaamheid, um, uh, vanuit de gedachte dat... Dat je duurzaamheid uh, ook in het onderwijs een belangrijke rol speelt. Zeker ook in een land als China. En daar blijkt dus ook interesse voor te zijn. En ten tweede nogmaals rondom laagletterdheid. En ja. het belang van lezen en schrijven om je gedachten te kunnen uiten. En zegt u daarmee het is eigenlijk vruchtbaarder om gewoon in gesprek te gaan met mensen? Dialoog blijft altijd uh, de beste manier om, uh, um, om in ieder geval samen naar oplossingen te kunnen kijken. Ja. Heeft het het bezoek overschaduwd of heeft u er niet zoveel last van gehad deze discussie? Het was, een, het was een bezoek met heel veel verschillende facetten. Um, uh, het, het, uh, het was ongelooflijk om te zien hoe um, uh, de... de de hele de rijkdom van, van onze de literaire delegatie uh, daar werd ontvangen. Uh, de waardering daarvoor. Uh, voor mij was het een eer om daar deel van uit te maken. Uh, ook natuurlijk met de andere kinderboekenschrijvers. En um, het was een, een rijke ervaring in allerlei opzichten. Nou, dat heeft u heel mooi diplomatiek geformuleerd. Hartelijk dank, prinses Laurentien, voor dit gesprek. Voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven. En veel succes met uw activiteiten. Dank u wel. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website. Dit is de dag.nu, kunt u dingen teruglezen en terugluisteren. Ger Jochems van de Villa, wie gaan jullie ontvangen daar? Theo Kokken, hij is pensioendeskundige. Want maandag is het, zoals je weet, die day voor de pensioenen. Want dan krijgen we de resultaten van het referendum... onder de leden van vier bonden van de FNV over dat akkoord. En Kokken die noemt de deal tussen kabinet en sociale partners trouwens een voorbeeld van balletje, balletje Maar nu het nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Saab gaat in beroep tegen de uitspraak van de Zweedse rechter. Die ging vanmiddag niet akkoord met het reddingsplan van Saab. De autofabrikant had gevraagd om bescherming tegen schuldeisers, een vorm van uitstel van betaling. De rechter vindt het reddingsplan te vaag.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 En de Hogeschool In Holland blijft In Holland heten. Er is overwogen een andere naam te kiezen... omdat de Hogeschool in opspraak is gekomen door examenfraude en wanbestuur. Bij de opening van het nieuwe collegejaar... maakte interimbestuurder Doekle Terpstra bekend... dat de naam In Holland wordt gehandhaafd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan zes files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Een korte file bij Inbrugge, twee kilometer daar... A2 Utrecht Den -Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en nieuwegein Zuid, 3 kilometer door een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. De langste file staat op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoetewouder Rijndijk 6 kilometer. Op de A10 de Ring van Amsterdam aan de zuidkant van de stad bij Oud Zuid, 2. A28 Utrecht Amersfoort tussen knooppunt Rijn en de Afrit Dolder, 4 kilometer. Komt ook door een aanrijding, ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. En op de A28 richting Utrecht, de andere kant op dus, bij de Afrit 2 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Hoorde je dat net, nieuws is? Slecht nieuws in het nieuws. Nu ja. sluit zonnecellenfabriek, want kan geen investeerders vinden. Verschrikkelijk vind Daar ik, kan ik dat. Ze je toch de pest overheen krijgen? Want ze, de investeerders toch lekker zelf? Want sinds 87 zijn ze al duurzaam bezig, zeggen ze zelf op hun site. Ja, maar het is dan de lopende band. Al dit soort, want het was een proefding, uh, een proeffabriek. Ja. Uh, en dat mislukt allemaal omdat er inderdaad gewoon geen geld ingestoken wordt. Ja. En het is angst, want het is nieuw. Maar wel roepen dat je duurzaam bezig bent. Ja. We gaan beginnen. Hartelijk welkom dus bij Villa VPRO. Wat bieden wij u het komende uur tot half vijf hier op Radio 1? De ontknoping van het pensioendebat komt dichter en dichterbij. Wat moet er nu wel en wat moet er vooral niet gebeuren... om onze pensioenen veilig te stellen voor iedereen? U hoort dat zometeen hier. En na vier uur ons panel Klinkende Munt... met het laatste nieuws en commentaren over de eurocrisis en over de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget... die volgens het Centraal Planbureau geen geld opleveren... maar wel banenverlies en dus minder zorg. En in onze nieuwe serie De Wereldburger... vandaag een dapperde boer uit Bretagne... die vecht tegen de aanleg van een vliegveld op zijn akkers. Geef uw mening over alles wat u bij ons hoort... via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Er zijn in Nederland 4300 rotondes, meer zelfs. En die zouden er allemaal niet geweest zijn... zonder de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOF. En die rotondes hebben mooi voor 70 minder verkeersdoden en gewonden gezorgd. Maar mevrouw Schultz van Hagen, minister van Infrastructuur en Milieu... die wilde bijdragen aan de SWOF halveren, 50 eraf. Fred Wegman, directeur van SWOF. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben die rotondes al genoemd... Uh, die hebben dan bijgedragen aan de verkeersveiligheid, maar die hebben het wielrennen wel een stuk gevaarlijker gemaakt. Ik vind, uh, als je de, de reportage op de televisie ziet, dat, uh, dat de coureurs werkelijk als meesters om die, die rondond heen gaan. Nou, dan moet u Maarten Duco maar eens horen. U vindt het ja, wel een mooi het gezicht. Die moet het nog leren, die moet het leren. <laughs> okay. Maar meneer Wegman, die, die rotonde zeg, hij zei het al... Dat, die hebben voor 70% minder verkeersdoden gewonden. Gezorgd dat is vrij briljant. Welke briljante maatregelen zijn er eigenlijk nog meer... uit de koker van de SWOV gekomen de laatste jaren? Herkenbare uh, dingen. Ja, uh, nou, we hebben nogal veel gedaan aan de veiligheid van de fietsers... en de fietspaden en de fietsoversteekvoorzieningen. Allemaal voorzieningen voor fietsers. Uh -huh. uh, u kent misschien dat ze tegenwoordig... Uh, we hebben snelwegen voor fietsers bredere fietspaden, omdat we toch merkten dat de fietspaden vaak smal waren... ...vaak niet goed, uh, niet goed uh, met, met, met trottoirtegels waren, allemaal dat soort dingen. En we hebben dus uitgezocht waarom fietsers van uh, verongelukken... ...en we kwamen erachter dat de kwaliteit van die fietsvoorzieningen onder de maat is. En daar wordt nu, uh, zie je overal, wordt, wordt aandacht aan besteed. Dat is uh, uh, één punt. Een ander punt wat ik kan noemen, uh, een heel andere orde, maar toch interessant. Uh, op dit moment zijn er trauma-helikopters in Nederland. Ja. Uh, die, uh, daar hebben wij onderzoek naar gedaan uh, in de tijd dat er nog geen traumahelikopters waren. En we hebben de vraag beantwoord, zijn traumahelikopters nou beter dan uh, zoals we het al deden met ambulances? En onze conclusie was ja. Uh, breng snel die uh, gespecialiseerde dokter op een ongaslocatie en uh, de patiënten daar. En dat is goed voor, uh, voor de reductie van het aantal verkeerslachtoffers. Uh, en die zijn er dus daarna gekomen. Via de gezondheidsraad is die beslissing genomen. En die zijn dus gekomen. Dat is een ander, heel ander voorbeeld, een heel ander terrein. Waar maar heeft wij ja, u ook gewerkt uh, hebben. Meneer Wegman, heeft u ook uh, psychologisch slimme trucjes bedacht. om bijvoorbeeld uh, snelheden terug te brengen? Ja. Ja. Uh, kijk. Die rotonden zijn eigenlijk, waarom zijn die zo goed? Omdat een van de redenen is omdat je daar langzamer moet rijden. Uh, ja. Je moet er echt je om omlaag brengen. Maar wat we ook doen, dat is dat we proberen de weggebruiker een beetje bij de hand te nemen. En ervoor te zorgen dat hij uh, goed begrijpt welk gedrag er van hem wordt verlangd. Hmm. En dat doen we op alle mogelijke manieren. Het is best je... moeilijk toch om gedragsbeïnvloeding Absolutely. te... Ja. ja. Absoluut. Oh, nee. nee, kijk, wat je, je moet daarbij altijd een onderscheid maken tussen mensen die eigenlijk best goed willen. Ja. En die je een beetje wilt helpen om de goede dingen te doen, de veilige dingen te doen. Dat is één. En je hebt natuurlijk altijd een andere categorie die, uh, die dat allemaal niet wil horen of merken en die zelf wel kiezen. Nou, dan drink je dus met te veel alcohol of je rijdt met te veel alcohol of je, of je rijdt te hard. En daar moet je dus hele andere dingen voor doen. En daar zijn we overigens ook mee bezig. Uh, we zijn bijvoorbeeld aan het ontwikkelen een alcoholslot in de auto. Oh ja. uh, dat je dus als je, als je bestraft bent, je bent bekeurd, je bent bestraft, je bent een recidivist... Nou, dan krijg je een alcoholslot in je auto en dan kun je ook niet meer starten ja. zonder eerst geblazen te hebben. Al dat soort ontwikkelingen, die, uh, daar, daar helpen wij aan de ontwikkeling mee. Ik heb een gratis idee voor u. Dat, dat krijgt wel. u helemaal gratis van me. En dat is een maatregel om, de, om ervoor te zorgen dat uh, de mensen zich ook echt houden aan 30 kilometer sne maximum snelheid in woonwijkjes. Kippen. Je laat gewoon een heleboel kippen los. Mensen die gaan niet zomaar door kippen heen rachen. Die gaan heel voorzichtig rijden. En dat is leuk voor kinderen ook nog. Educatief. Ja, ik, uh, dat doet mij denken aan een situatie in Utrecht. In Utrecht was er een straat en daar uh, reed je bussen doorheen. En daar hebben ze de auto's weggehaald en lieten ze de fietsers ervoor rijden. En de gedachte was dan, laat, breng nou maar veel fietsers in die straat. En dan ja. gaan die bussen vanzelf wel langzamer rijden. Dat vonden die fietsen niet plezierig. Nee. Dus u denkt dat die kippen doodgereden worden? Ik denk dat er uh, zoiets gaat gebeuren, ja. Nou, komt Ger met zo'n idee? Dan is de vraag, uh, je hebt de SWOF, dat is dus een officiële wetenschappelijke instelling. Uh, wat zouden de gevolgen voor, voor, van die bezuinigingen voor de verkeersveiligheid in Nederland zijn? Betekent dan dat er nooit meer plannen ontwikkeld en bedacht worden? Nou ja, voor ons betekent u, u zijn begin al 50% reductie. Dat is gewoon een halvering van het instituut. Ja. Dit instituut heeft uh, de ambitie onafhankelijk te zijn. Wij willen dus onafhankelijk van wie dan ook willen wij onze resultaten kunnen presenteren... Wij we willen wetenschappelijk zijn, we willen niet zomaar wat roepen, maar wij willen het echt uitzoeken aan de hand van wetenschappelijke methoden. En we willen het hele trein van de verkeersveiligheid dekken. Dus hmm. niet alleen over wegen of over gedrag of over nee. voertuigen. Wij willen alles doen. Ja. Nu heeft dat, kunnen de kamer... met, dat kunnen wij met dit instituut doen. Als je daar de helft weghaalt, zul dus je bij een van die drie onderwerpen zul je water bij de wijn moeten gaan doen. Maar er is misschien hoop, want de Kamer sprak vanmorgen met de minister over, onder andere over de bezuinigingen. U was daarbij. En uh, dat zag er toch niet slecht uit, geloof ik, hè? Vertel nee. eens. Nee, nee dat, dat, dat zeggen wij kregen dus de aankondiging dat het bezuinigd zou gaan worden. En natuurlijk ga je dan proberen in de Kamer uh, kamerleden te, te bewegen om uh, daar niet mee in te stemmen. En dat ziet er eigenlijk wel heel goed uit. Er is een uh, ruime kamermeerderheid om dat niet te gaan doen. En uh, de minister zei toen uh, in de Kamer... Nou ja, uh, ik heb een taakstelling van de regering en uh, ik, ik voer dat gewoon uit. En, en de kamerleden zeiden, nou dat willen wij niet. En ik denk dus in het, uh, bij de begroting van volgend jaar dat er wel een uitspraak van de Kamer gaat komen om dit terug te draaien. Nou, we wachten het af, zoals dat heet. Zo is dat. Veel sterkte en succes. Meneer Wegman, Normen Meneer... en omen, hè, is dat. Zo ja. is dat. Zo, Zo is, is dat. het. Ja, ja klopt. <laughs> Tot ziens. Tijd nu voor onze dagelijkse serie Wonderlijke maar waargebeurde verhalen. We waren daar met een, met een auto met een aanhanger. En die aanhanger was een grote bak. Nou goed, en toen gingen we naar binnen en toen gingen we dit huis dus leeghalen. En uh, ik deed dat dan samen met een aantal jongens die dat. Uh, wiens Baan dat gewoon was. En kennelijk was een collega van hem op vakantie en was ik de invalkracht. Maar wat mij echt schokte. Wij uh, pakten dan de televisie bijvoorbeeld op of de stereo. En dat zwiepten we echt zo in die kar. We scheurden echt wel het behang van de muren, vrij letterlijk. Het, het, het concept deurwaarder is natuurlijk... Uh, je staat 10.000 10 euro schuld en dan komen ze je tv ophalen... en die gaan ze dan verkopen. Maar het enige wat het oplevert was schroot. Ik deed wel mee. Uh, ik had niet het lef om te zeggen, jongens, uh, dit, dit is niet goed wat we doen. Nou goed, uh, toen het helemaal klaar was, gingen ze naar de McDonald's. Met z'n allen. En dan vroeg ze mij of ik ook meeging. En ik dacht, verdamme, überhaupt McDonald's en, en met deze mensen heb ik het een schets idee. Maar zij ze ook van, ja, natuurlijk, natuurlijk kom je mee. Natuurlijk kom je mee. Ik denk ook dat me dat wel verleiden dat ze dat zeiden. Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat ik alleen maar een kop koffie heb genomen. Nu. Ja. U hoorde één Minuut, gemaakt door Tjitske Muschen. Dan nu Eurobureau. Premier Rutte wil een speciale Europese commissaris die landen hard gaat aanpakken als ze zich niet aan de begrotingsdiscipline houden. Of het toeval is of niet, maar de uitspraak van Rutte komt net op het moment dat het Europees parlement met de lidstaten een akkoord had bereikt over de begrotingsdiscipline van de landen. En in dit akkoord krijgt de Europese commissie Goh. grote bevoegdheden. In de studio onze eigen Europa-watcher Fred Stroobans. Fred? Goedemiddag. Hoi. Het is, is het toeval dat dit min of meer samenvalt? Nou, het valt wel samen. Ik was gisteravond even in het Europees Parlement. en er klitten een paar uh, of enkele uh, Nederlandse parlementariërs samen. En die hadden toch een beetje uh, het gevoel van déjà vu. of open deur, weet je wel. Omdat inderdaad nou net deze week het Europees Parlement. een akkoord bereikt heeft met de lidstaten over uh, het sanctioneren van landen die over de schreef gaan met hun begroting. En die sancties die zullen kunnen worden uitgedeeld precies door die Europese Commissie. Bovendien uh, heeft de Europese Commissie ook inzage over de begrotingen van de landen voor Prinsjesdag. Hè? Mm -hmm. Ja, nee, maar dat betekent wel wat. En het leuke is, is dat als je nou vandaag even internationale pers bekijkt... en uh, bijvoorbeeld zo'n website hè, zoals de uh, uh, EU Observer, dat is een website voor euronerds zoals ik... Uh, daar, staat, nou ja, daar, daar staat in, um, uh, daar wordt uh, vooral Rutte gequote, uh, omdat hij zegt dat en als een land niet bereid is om zijn soevereiniteit af te staan, dan moeten ze de euro maar, uh, eurozone maar verlaten, hè, de, als ze ja. over de scheef gaan met hun begroting. Nou, Afstand van soevereiniteit, dat wordt opgepikt uh, door de buitenlandse media. En waarschijnlijk ook ja. door Wilders. En ja, dus, ja dat, <laughs> dat, dat, dat, dat valt nog te bezien. Kamervragen volgende week. Mevrouw Corine Wortman, u bent van CDA, in het Europese parlement. Welk voorstel vindt u nu eigenlijk beter? Dat wat het Europese parlement, wat u dus uh, uitonderhandeld hebt, of wat Rutte voorstelt? Nou, het wetgevingspakket uh, uh, waar wij nu een akkoord over hebben bereikt... Is eigenlijk, uh, brengt al uh, drie kwart uh, van de kabinetsvisie uh, in praktijk. Dus uh, het, is, uh, het kabinet is uitstekend op de goede weg. En het parlement is uh, bovendien een belangrijke bondgenoot... om die plannen van het kabinet ook verder te realiseren. Welk ene kwart, uh, welk ene kwart zit er bij Rutte wel in... en in wat het Europees Parlement bereikt heeft niet? Nou, de onafhankelijkheid uh, van die Europese Commissie in zijn oordeel... Uh, dat hebben wij in de wetgeving vastgelegd. Ja. Overigens tegen de zin van Merkel en Sarkozy in. Want die willen zelf de touwtjes in handen houden. Uh, de verdere stappen die zitten vooral in die onafhankelijke rol van die eurocommissaris... à la mededinging. Hè? Nelly mm -hmm. Kroes heeft dat zo goed gedaan. Ja. En uh, daar krijgen Zelfs. we hier in het parlement ook zeker de, vinger, de handen voor op elkaar. Ja, um, nu is het... Uh, de doet zich de zotte situatie voor. Fred had het er al over. Het is natuurlijk gewoon sprake van een overdrag van soevereiniteit... van bevoegdheden van uh, de, de hoofdsteden aan Brussel in dat voorstel. Hè. De VVD blijft maar roepen dat dat uh, niet, niet zo is. Moet u er ook zo om lachen? Nou ja, ik vind het een ontzettend uh, semantische discussie, eerlijk gezegd. Het gaat om het ja. uh, woordspelletje. Uh, de feiten zijn uh, dat wij in de Europese verdragen bevoegdheden hebben overgedragen. Ja. En die bevoegdheden, daar zijn wij van afhankelijk. Hè? Begrotingsdiscipline, de euro. Wij zijn ervan afhankelijk dat alle lidstaten zich ook verantwoordelijk met die bevoegdheden omgaan en ja. zich aan de afspraken houden. En dat moet dus veel beter vastgenageld worden. Dat lidstaten daar niet onderuit kunnen. Ja, en hoe je dat dan noemt, uh, uh, het is uh, in ons Nederlands belang uh, dat die begrotingsdiscipline gehandhaafd wordt, ja. want wij zijn afhankelijk van die euro. Ja, nu schijnt het ook nog zo te zijn dat meneer De Jager gezegd heeft, ja, dat is natuurlijk hele fijne voorstellen van meneer Rutte, was natuurlijk, natuurlijk zelf bij, voorstel van het kabinet, maar de lidstaten houden wel hun eigen verantwoordelijkheid. En toen hoorde ik gisterochtend de man van de ING-bank zeggen, ja, maar dan is het, dan is de kern van het voorstel eruit, want dan gaat het nu juist om dat die politiek met zijn fikken te vanaf blijft? Ja, nou, het begint er natuurlijk bij dat lidstaten wel hun eigen zaakjes op orde moeten hebben. Dat ze allemaal een goed centraal planbureau moeten hebben. Een goed uh, centraal bureau voor de statistiek. Hè, dat ze niet uh, kunnen frauderen met cijfers. Hm. Uh, zodat ze een goede begroting kunnen voorbereiden. Dat is de eigen verantwoordelijkheid. Okay. Maar vervolgens, als lidstaten zich er niet aan houden, ja, dan moeten ze met sancties gestraft kunnen worden. Ja. Heb jij er vertrouwen in, dan moeten ze met sancties gestraft kunnen worden... en de commissie gaat nu vergaande bevoegdheden krijgen. Heb je er vertrouwen in dat als puntje bij paaltje komt... Landen als Frankrijk en Duitsland, die al eerder hebben getoond... overal onderuit te kunnen, dat die zich daaraan gaan houden. Toe. Nou, het, die soevereiniteit is een groot probleem. Kijk, natuurlijk is het opstellen van een begroting puur politiek. Anders heb je geen Prinsjesdag meer nodig. Het is Nationaal Parlement heeft de verantwoordelijkheid over... of je al dan niet een begroting uh, goedkeurt. Als dat nu in handen komt van Brussel... dan heb je een beetje een politiek probleem. Want die burger, die Nederlander... die heeft de Europese Commissie niet verkozen. Maar wel zijn, uh, zijn eigen parlement. En daaruit is de regering, zit die regering er. Snap je? Nee, ja. Er is dus een probleem. Ja. Goed, deel zoveel volgt. Ja, dit, dit was, was Eurobro voor vandaag. Mevrouw Wortman, hartelijk dank. Fred Stroobans ook dank. Graag gedaan. Maandag, aankomende maandag, is het D-Day voor de toekomst van onze pensioenen. Want dan uh, zullen de vier FNV-bonden de resultaten bekendmaken van de referenda onder hun leden over dat beruchte pensioenakkoord. Dat komt er heel grof gezegd op neer dat de pensioenleeftijd omhoog gaat naar 66. Dat mensen wel de vrijheid hebben om zelf te kiezen eerder met pensioen te gaan, maar dan lever je in. En vooral bondgenoten is fel tegen het akkoord. Dat zal u niet ontgaan zijn. Want de beleggingsrisico's van de fondsen zouden, vinden zij, eenzijdig bij de werknemer terecht. Gekomen. En bovendien gaat dit akkoord enorm ten koste van jongeren. Maar ook buiten de kring van de sociale partners wordt er druk gediscussieerd. Want het gaat natuurlijk ook niet om niks. Goedemiddag Theo Kokken. Goedemiddag. U zit in de studio in Rotterdam. Uh, u heeft zich ook niet onbetuigd gelaten in deze hele discussie. U bent hoogleraar risicomanagement, verbonden aan de VU. En directeur van Cardano. Dat is een bedrijf dat pensioenfondsen adviseert. Waarover adviseert u ze eigenlijk? Met name over risicomanagement. Hoe ze uh, over generaties heen uh, kunnen realiseren dat mensen hun geld krijgen. en op een juiste manier dat geld uh, verdelen. Juist, yes. eigenlijk waar het om gaat. Ja. <laughs> ja. Maandag wordt dus een spannende dag. Zit u op het puntje van, van uw stoel of weet u het wel? Nee, ik zit op het puntje van mijn stoel. Want uh, er kan nog veel gebeuren natuurlijk als mensen met elkaar praten. Ja. En, uh, nou, misschien komen er wel mensen wat dichter bij elkaar. Ja, eventjes tot de kern. Uh, u zegt dat het akkoord dat voorligt uh, eigenlijk een voorbeeld is van balletje, balletje. Legt u eens uit. Ja, gehoord, het akkoord dat voorligt is... Uh, op sommige punten hebben ze geprobeerd... veel beter dan het huidige pensioenstelsel de risico's te delen. Ze dus kregen van, we moeten dat eerlijker gaan doen... en duidelijker omschrijven als er een tekort is. Want we hebben eigenlijk net als in Europa waar we nu met een besturingsprobleem zitten... hebben de pensioenfonds ook nooit goed nagedacht... van wat gebeurt er nou als we tekorten hebben. Mm -hmm. ja, dat, wordt nu, dat hebben ze geprobeerd beter uit te leggen. En dan komt het er, er eigenlijk op neer... dat je misschien uh, ja, wel eens uh, niet voldoende geld hebt... om bijvoorbeeld te indexeren. Er zijn wel slechtere boodschappen staan. Uh, indexeren, dat is meelaten groeien met de prijsstijging. Ja, precies, de, de pensioeneinkomens. Ja. Ja. Nou, dat is een heel eerlijk verhaal. Uh, toen hebben ze bedacht... Uh, misschien moeten we dan op een andere manier gaan berekenen... wat de verplichtingen waard zijn... En dan, kunnen we, dan worden die verplichtingen lager in waarde. Nou, Je hebt een pot geld, maar je hebt eigenlijk, dan lijkt het alsof je over een hele lange periode... Dat zijn natuurlijk hele moeilijke rekensommetjes... hoe je dat over een langere periode, eh, wat dat dan precies waard is... hoeveel mm -hmm. rente en zo je krijgt... En dan gaan we het anders berekenen en dan kunnen we nu meer gaan uitbetalen. Meer maar dat dan... is dus gewoon eigenlijk een afspraak die je maakt. We hebben het er al vaak vaker over gehad. Het is een soort boekhoudkundige afspraak. Met welke rente rekenen we en al naar gelang je een rente kiest... komt het gunstiger of ongunstiger uit op den duur? Is dat wat, waar het om gaat? Ja, het is een afspraak. Alleen vroeger hadden ze een afspraak hoe ze dat gingen... Uh, want je moet, als je nu iemand te veel geeft hè, met die rekenmethode... Hm. dan geef je iemand die daarna komt te weinig. Dus je moet daar heel voorzichtig in zijn in die afspraak. Ja. En die verandert nu. En als die verandert, waardoor je meer gaat uitbetalen aan gepensioneerden... wat ze ook laten zien in het star, star Stichting van de Arbeid? Sorry, Stichting van de Arbeid, ja. he, het pensioenakkoord wat er nu ligt. Dan ga je ook minder betalen aan de jongeren. En de manier waarop dat gebeurt, mm -hmm. dat uh, betekent dat dat ja, voor sommigen meer uh, grijze pensioenfondsen, waar veel oudere werknemers... en een beperkt aantal jongere actieve in zijn, of oudere, meer, veel gepensioneerden en, en jongen, weinig actieve... Hm. ja, dan krijgen die uh, actieve soms wel 20, 30 procent minder. Maar, maar wat ik even niet begrijp is... De, rendement, de, de hoogte van het rendement wat zij hanteren... dat is toch een kwestie van resultaat van een kristallenbol bol... dan wel in pis kijken... Nee, wat, dat, uh, de hoogte van het rendement. Dat, dat mag je, je kunt bijvoorbeeld zeggen: van, nou, het rendement is 7% of 6%. Ja. Maar je moet rekenen met het risicoloze rendement waarop je het geld verdeelt. En wat er dan over is, doordat je meer rendement haalt, dat kun je dan op het moment dat dat gerealiseerd is, verdelen. Ja, op dat Wat moment. Ze nu doen, Precies, niet van tevoren. Moment. En ja. niet van tevoren. En dan uh, dat weggeven. Die mensen zijn daarna... Uh, verdwijnen ze een paar meter onder de grond. <laughs> en dan zeggen ze, we hebben eigenlijk niet genoeg geld. Ja, dan kun je die mensen... Kijk, als ze allemaal tegelijk dat geld krijgen... en je komt er dan achter dat je niet genoeg hebt omdat je zelf rijk gerekend hebt, dan ja. is het niet zo'n probleem. Maar een pensioenfonds is over hele generaties heen... moet je daar heel voorzichtig manoeuvreren. Ja. En daar moet je voorzichtig mee zijn. En vooral maar dit is, omdat... dus een, dit is dus een weeffout, hè, die u ziet. Dat, dat, weefvoud, dat er ja. uh, uh, eigenlijk uh, fictief geld is in de toekomst. Je denkt, dat dat gaat er komen. We betalen dus nu vast lekker extra uit... dan de mensen die het nu nodig hebben, want we hebben in de toekomst genoeg. Dat blijkt dan niet zo te zijn. Hoe haal je die weeffout uit dit akkoord? Wat, wat zou oh, ja, je heel eruit. simpel gezegd moeten doen... Heel simpel gezegd zeg je van nou, we doen het op deze manier zoals we het nu doen met mm -hmm. de risicoloze rente. En ja. we, maken, uh, we zorgen wel dat we snel genoeg uh, gaan delen. Dus dat we niet eerst hele potjes gaan zitten opbouwen of dat we extra uh, inflatiecompensatie geven. Maar dat je wel heel duidelijk zo snel mogelijk als je het rendement hebt ook uh, aan die ouderen geeft. Maar mm -hmm. nooit daarvoor. Ja, uh, uh, Moet er nog iets anders veranderen? Of is dit het belangrijkste? Nou, het is, is het belangrijkste. Hiervan is de, dat de jongeren dan uh, in ieder geval niet uit het systeem stappen... en uh, opstandig worden. Mm -hmm. Die moeten gewoon weten van, dit wordt eerlijk verdeeld. De ouderen zijn er trouwens ook oudere bonden die er helemaal achter staan... Hè, dat het eerlijk moet. Ja. Dus dat is één punt. Maar het tweede is, uh, meer de, de eerste pijler heb je in het AOW-stuk. Ja, ja, je hebt die... twee pijlers inderdaad. AOW ja. en pijler twee. Dat is aanvullende pensioenen die je bij ABP of welk fonds dan ook afsluit. Ja, Precies. En de AOW, daar betaal je ieder jaar een premie voor. Ja. Nou, die wordt steeds duurder voor de overheid. En die premie dus, die zal in de loop van de tijd ook omhoog gaan. Omdat er steeds meer mensen gepensioneerd raken. Dat wordt twee keer zoveel in verhouding tot de actieven de komende twintig jaar. Ja. Nou, dat betekent dat die pot omhoog gaat. Wat zeggen ze dan? Uh, dan gaan we ook de AOW maar met 0,6% verhogen. Mm -hmm. Lijkt mij lastig, omdat het bijna niet vol te houden is. Uh, maar je dat, weet is, al... dat u weet waarom dat uh, gebeurd is. Hè? Uh, ja. De bonden die wilden natuurlijk dat mensen de vrijheid... hadden om er 65 jaar eruit te gaan, maar dan word je te veel gekort. En als je nou mensen van tevoren er iets bij geeft, dan compenseert dat een beetje. Ja. Ja. En als je dat nou gewoon zegt, hè, want dan uh, daar ben ik het helemaal mee eens... Dus dan moet je niet die berekening maken van 0,6 procent... dan kom je toevallig precies na 10 jaar op die 6,5 procent correctie uit. Nee, dan zeg je gewoon, eigenlijk moeten die uh, lagere inkomens... die moeten eerder kunnen uitstappen. Want het zijn zwaardere beroepen en lagere ja, inkomens ja. zijn redelijk sterk gecorreleerd. Hè, die gaan met elkaar samen. Dus als je het inkomensafhankelijk maakt, die 0,6 procent... en je zegt, van, nou alleen voor de lagere inkomens en dan uh, voor de hogere inkomens... laat je het aflopen naar nul dan krijg je, hou je hun geld over, want dat hebben ze ook gedaan. Die 0,6% is erbij gekomen, maar de oudere toeslag die is er afgegaan. En dat was juist voor de lagere inkomens. Juist. Dus die moet, je, die moet je wel behouden. En je moet eigenlijk die 0,6% inkomensafhankelijk maken. Dan heb je dus nu al twee problemen opgelost. Je hebt uh, jong versus oud... Opgelost en arm die niet rijkert zitten sponsoren. Oké, okay, dat opgelost. zijn vrij, vrij uh, duidelijke twee dingen waarvan u zegt: als je dat nog eventjes uh, herschrijft in het akkoord, dan, uh, dan is het een topstuk. Joop Schippers is hier uh, al gearriveerd, zit zo meteen in ons panel Klinkende Munt. Hij is hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie aan de Universiteit van Utrecht. Uh, Joop, je hebt dit verhaal tot nu toe meegeluisterd. Ben jij het eens met, met de twee dingen uh, die Theo Kokken zegt, wat er nog zou moeten veranderen in dit akkoord, om het echt een solidair akkoord en solide akkoord te maken? Je zou het zo kunnen doen, maar ik zie ook voor eigenlijk op beide punten... wel andere mogelijkheden om het te doen. Uh, om met het laatste punt te beginnen. Uh, in plaats van de AOW inkomensafhankelijk te maken... of althans dat stukje inkomensafhankelijk te maken... dat leidt politiek in ieder geval tot heel veel gedoe. Uh, en dat maakt Waarom? het voor de mensen... Uh, nou, inkomensafhankelijke AOW. Ik bedoel, het, is het is altijd door de eeuwen... nou, de eeuwen. Ja. Uh, <laughs> sinds 1957 de invoering is dat een vast bedrag geweest. En dat was nou juist iets voor... Uh, nou ja, ik zeg voor iedereen hetzelfde ja. uh, nominaal. De vraag is juist minder om die kans te Want dat cumuleert. Bureaucratisch weer. En, en fraudegevoelig. Nou okay. ja, en dat het is. cumuleert met bij wijze van spreken zorgtoeslag, woontoeslag enzovoorts. Dus dat maakt het allemaal uh, buitengewoon ingewikkeld. Uh, maakt, uh, hoe heet het? Uh, de, ook premieheffing door uh, de rijke ouderen, zal ik maar even zeggen. Bedoel, bij een van de vorige verkiezingen werd dat neergezet als de bosbelasting. Maar het was op zich uh, was een verstandig idee om ouderen die wat meer inkomen hebben, om die ook uh, zelf ja, wat meer te Pensioneerden, ja, ja, ja, ja, ja. Premie te laten betalen. Meneer Kokke, wat vindt u daarvan? Meteen maar even een reactie. Ja. Is dat een idee? Nou, als die, uh, die oudere toeslag daarmee blijft, hè, als, die, als die intact blijft en je gaat het op die manier belasten, dan is het linksom of rechtsom. Het zou niet zo heel veel uitmaken. Het belangrijkste is dat, dat er geen uh, overdracht van arm naar rijk is. Oké, okay, dus welk, welk uh, gereedschap je dan hanteert, dat, dat, wat, wat politiek het meest haalbaar is, zou je ja. dan zeggen? Ja, maar dit, dit is in ieder geval averechts. Op deze manier uh, ja, zou ik als uh, linkse partij in ieder geval denken, wat is hier aan de hand? En als rechtse ja. partij trouwens ook. Ja, even iets anders. We hadden het net over risico's en dat heb je, die, die loop je met name als je gaat beleggen natuurlijk, hè, zeker de, tegenwoordig met dalende beurzen. ABP, de grootste pensioenfonds, heeft dan ook gezegd... wij gaan minder beleggen in beursgenoteerde bedrijven, want schommelingen. Uh, wat vindt u? Nou, dit, je mag niet anders gaan beleggen omdat het schommelt. Hè? Wel, als het risico minder is, bijvoorbeeld in private equity... Hè, dat je aandelen niet meer op de beurs koopt met een bedrijf... Ja, dan ja. komt het vaak pas na een paar jaar dat je rechtstreeks in een bedrijf investeert... dan zie je niet zo snel als het slecht gaat. Dat is geen reden om natuurlijk dan maar in, die, uh, in dat soort producten te gaan. Alleen ik kan wel begrijpen dat ze zeggen: die hele. Uh, op dag op dag gaan kijken hoe een pensioenfonds het doet. en dan gaan bellen naar besturen. Hé, hey, uh, de aandelenbeurs is 5% omlaag, je is staat nu uh, 2% lager. Daar worden die mensen gek van. Dus oh, je moet eigenlijk... ja. Maar dan gaat het er dus eigenlijk om dat het heel lastig is als je zo transparant bent. Nee hoor, want ik vind het juist dat je, je moet zo transparant mogelijk zijn... alleen je moet niet continu... want ik ben, ik ben heel erg voor transparantie en ja. voor marktwaarde waardering. Dus wat dat betreft uh, vind ik ook niet dat ze beleggingsbeslissingen moeten nemen... op basis van die transparantie. Mm -hmm. Maar je mag wel zeggen van we nemen één keer per jaar... maar strategische beslissingen als het gaat om indexatie ga dan niet een pensioenfonds afrekenen... op 31 december van het einde van het jaar. Maar pak het gemiddelde van het jaar. He, wat gemiddeld in het jaar... een pensioenfonds uh, aan dekkingsgraad heeft gehaald. Loop Schippers? Ja, pensioenfondsen pensioenfonds uh, uh, helemaal iets van de lange termijn. Uh, dus uh, kijk inderdaad qua rendementen. Kijk aan uh, waar, wat risicovol is. Uh, bekijk dat uh, in ieder geval over een heel jaar. Maar eigenlijk liever nog over een veel langere periode. Werk bijvoorbeeld met voortschrijdende gemiddelden... zoals we het langjarige gemiddelde van de temperatuur hebben. Als het dan in, in een jaar een beetje warmer is, dan gaat dat langjarige gemiddelde met 0,1 graad omhoog. Maar dat betekent dat je niet allerlei paniekmaatregelen gaat nemen. En ik denk dat het grootste probleem rond de pensioenfondsen... van de afgelopen jaar, jaren geweest is dat er alsmaar op korte termijn gekeken wordt... en juist niet naar die lange termijn ontwikkeling. Daar ben ik het helaas heel sterk mee oneens. Het, het zou sympathiek zijn als je op een hele lange termijn eh, kon beleggen. Alleen als je nou bijvoorbeeld over een tienjaars gemiddelde de rente pakt... Dan staat die rente is, is structureel tien jaar lang gedaald. Dan staat die gemiddeld 10 jaar 2 procent hoger. Komt je pensioenfonds is nu veel gezonder dan dat het werkelijk is. Mm -hmm. En dan zul je zien dat mensen dus veel meer gaan uitbetalen. En sommige pensioenfondsen betalen 60 70 van hun waarde uit de komende 10 jaar. En dan komen ze erachter, oh nee, we hebben die, die, die demping gehad. En we hebben net nu, dat zijn heel veel oudere pensioenfondsen. We hebben die demping gehad. En ja, eigenlijk hebben we dat helemaal verkeerd berekend. We moeten ons nu bijstellen. En dan kom je, als je dat... Uh, doorrekent, dan kom je bij heel veel pensioenfondsen uh, 20-30% tekort... voor een nominaal pensioen van, van de huidige actieven. Ja. Dus het is goed bedoeld, maar het werkt averechts in een, in een grijs tijdperk. Even nog een klein ander actueel dingetje, meneer He, Korker. Heel snel, hè? Uh, heel snel. Ja, het ING wil niet bijstorten in een pensioenfonds. Het is, er zit te weinig geld in, want zeggen ze, we hebben het geld nodig... om de garantie aan de staat terug te betalen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik een hele rare uh, redenering. Want de staat heeft, uh, is een soort uh, schuldeiser... En uh, het, de indexatie voor het pensioen is een schuld aan het pensioenfonds. Hm. En die schuld die is, uh, waarom zou die schuld van die staat uh, eerder komen? Of de schuld van, van ze willen meer eigen vermogen hebben, want ze moeten meer kapitaalbeslag. Dat zijn geen argumenten, maar dat is op zich aan de rechter. Maar ik vind het een rare redenering. Oké, okay. Theo Kokken, blijf zitten. Doe zometeen mee vanuit Rotterdam met ons panel Klinkende Munt. Hetzelfde geldt voor Joop Schippers hier in de studio. En Frans Andriessen, we zien hem net binnenkomen. Zat in de file, maar is op tijd. U hoort hem ook zometeen na het nieuws van 4 uur in Villa VPRO... met ons economiepanel Klinkende Munt. Tot zometeen. Morgen om 2 uur vanuit de kroon in Amsterdam Frits Bolkestein... over Europa en de funeste invloed van modegevoelige intellectuelen. Arnold Karskens en Sandra Schutte in het journalistenpanel. De column van Justus van Hoel, de sportweek van Frits Baron. Veel satire en live muziek van de nieuwe door huisband Chiefs Special. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1, het nieuws...